Over het motief is nog niets duidelijk. In Den Haag hebben magneetvissers een granaat uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De magneetvissers belden direct de politie na de vondst... waarna de omgeving uit voorzorg tijdelijk werd afgezet. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de granaat veilig gesteld. Het explosief wordt op een andere plek tot ontploffing gebracht. Het weer, vanavond zijn er opklaringen, maar hier en daar kan ook een spat regen vallen.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 Zin in ZFM Met nu de Watertoren Baby I'm jealous Went from beautiful to ugly Cause insecurity told me you don't love me All it takes is a girl above me on your timeline to make me nothing This is me Oh Jelly, jelly on a plate. Sunny side up. I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the waifu taste. Hey, this is me.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 It's just that you like Dat is. Let it fill my soul and drown my fears Let it shatter the walls for a new sun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 Ze kraaien is de riet van het veld. Het die haast heeft honderd, een naaie is Ze polderden met de honderd, ze blauwen altijd vlak.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 Even ver en is het niet met mij? Zij houdt.